Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Op minstens twee plekken heeft de politie rellende jongeren aangepakt. In Rotterdam zijn volgens Omroep Rijnmond zo'n 100 jongeren bij elkaar gekomen. En wordt er met stenen naar de politie gegooid. Ook is er vuurwerk afgestoken. De politie zet een waterkanon in, meerdere mensen zijn gepakt. Ook in Geleen is het onrustig. Via social- en appgroepen wordt in allerlei steden opgeroepen om te gaan rellen. Mijn collega Shirley zit in een aantal van die groepen... en vertelt wat voor mensen er actief zijn. Er zitten ook wel boze mensen tussen, maar de meeste lijken toch wel echt ramptoeristen te zijn die op zoek zijn naar chaos. Ze dus hebben het over dat ze dus willen rellen, willen plunderen. Nou, dat gaat dan ook dat ze plannen maken voor de hele week. De politie zegt dat ze zelf ook in dit soort groepen zitten en voorbereid zijn op eventuele rellen. Een meerderheid van Nederland wil dat de politie stopt met het inzetten van paarden tijdens bijvoorbeeld rellen, dat schrijft Hart van Nederland. Ook verschillende dierenrechtenorganisaties maken zich zorgen. Na de beelden gisteren uit Eindhoven. Toen rende een politiepaard er tijdens de rellen in paniek vandoor. En in het Witte Huis in Amerika, het Witte Huis is compleet. De nieuwe president Joe Biden en zijn vrouw, die wonen er al. Maar nu zijn ook hun twee honden, Major en Champ, verhuisd. Daarmee is een lange traditie terug. Trump was de eerste president in meer dan 100 jaar die geen huisdier had. De verkoop van seksspeeltjes is sinds het begin van de coronapandemie met bijna een derde toegenomen. Niet zo gek vindt seksspeeltjes tester Tess. Selfcare, zelfliefde is eigenlijk heel hartstikke goed voor je. En echt een hele fijne manier om te ontspannen. En juist even niet meer aan alle stressdingen te denken die er om ons heen allemaal gebeuren. En uh, ja, gewoon lekker even met jezelf bezig zijn, dat is eigenlijk heel erg goed. Maar let wel op wat je in huis haalt, zegt ze. Er worden soms giftige materialen gebruikt of speeltjes die je nauwelijks schoon kan maken. Het weer, er trekken vanavond winterse buien over het land. In het noordoosten kan het sneeuwen en glad worden. Morgen dan is het zonnig en zo'n 5 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A10 de Ring Amsterdam-West richting Zaanstad... bij de Koenten dicht vanwege opruimwerkzaamheden was een ongeluk vanmiddag in de Koentunnel. Daarbij is veel schade ontstaan. Het herstel is waarschijnlijk tot morgenochtend 5 uur. Tot die tijd moet het verkeer richting Zaadstad omrijden... via de A10 Zuid en de Zeeburger Tunnel. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 een beetje gevolgd? En uh, Aapop? Uh, uh, ja, drop. ik zag dat Demi erbij zat. Dus ja, daar, die mocht, uh, van, vanuit daar heb ik het toen een beetje gezien. Dat ja. zij daarin was getagd. En toen dacht ik, oh grappig, even in de gaten houden. Ja, uh, want uh, er zijn heel veel uh, bands die al een demo hebben neergelegd. Uh, bij de burelen van En Aapop. Om uh, te kijken of ze er doorheen. En Kai gaat straks vertellen hoe dat er een beetje aan toe gaat. En in een tweede uur hebben we een echt interview met een muzikante. Ja, ook heel spannend. Singa.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 Want uh, wat muzikanten wel kunnen doen, is altijd muziek maken en muziek schrijven. Leeren. Gelukkig wel. Ja, en daar hebben wij dan heel veel aan. Hier is het Aquarium.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 Maar dat is als water in de stroomversnelling. Ik word gedwongen door de golven, man. Ik drijf mee. Ik ga zo kopje onder in die mindstreet. Wie hoort er in de storm nog mijn strijd kreet? Ik wil grond onder de voeten. Ik heb heimwee.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 alles van de baan ging, deed ze twee keer per maand... een festival-update van het Eurovisie Songfestival. Mm -hmm. En dan gingen ze daar twee covers van doen... van verschillende landen, volgens mij. Mm -hmm. En nu heeft ze dus haar eigen nummer uitgebracht. Flowers. En dan stond erbij, misschien komt ze zelf ook wel ooit... bij het Eurovisie Songfestival. Nou, laten we dan maar eens even luisteren... hoe het uh, klinkt. Ja, Ik ja. denk dat het wel uh, hout snijdt. Flowers nog een keer. Van Jens Charlotte. Just like flowers we tend to grow We don't wanna fight for fun But the shadows took our fame the Spotlights fade away Like the blossom from the trees What will remain?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 er het nog veel meer. Hè? Ik was zelf als muzikant ook uh, onderdeel van het project afgelopen jaar. Ja. En dan kreeg je een paar keer coaching. Uh, een paar dagen, echt, zeg maar. Dus echt coachingsdagen, waarmee je met tien mensen uit de hele industrie uh, sprak of zo. En ik kan me wel voorstellen dat uh, de bands die nu langskomen bij het demo-panel, uh, dat die weer de volgende lichting en uh, pop talenten worden die, uh, die coaching gaan krijgen en zo. Dus het is gewoon een. Uh, een beetje, een beetje het, het, het uittesten en horen van, van nieuw talent uit Noord-Holland. Ja. Zitten er, er dingen tussen waarvan je zegt, nou, daarvan, ja? Uh, ja, ja ieder, iedere editie wel. Ja, nou, dat is wel leuk. De MOCs waren er uh, bij editie 2 bij volgens mij. Ja, ja, dat is wel superleuk. Die kregen ook super goede feedback en uh, super goede reacties.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 Ja, dat is echt, weet je wel, als je als, je als eerste demo zoiets kan, kan, kan laten horen, ...het klinkt dat zo goed? Ja, dan ben je wel lekker bezig. Ja, nou ja, maar nu zitten dus zit ook in de finale van de, de Roppe ja. uh, Die, Ja, dat hebben ze ook al voor de tweede keer doen ze daar, hebben ze eraan meegedaan. Uh, dus die, band, die maakt wel behoorlijk wat figuren, heb ik het idee.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 Maar ze zeggen uh, van, ja, we komen ook soms in de situatie terecht... dat we er helemaal niet stevig kunnen spelen. En dan moeten we toch uh, ook de, de nummers klein maken. Heb je dat dan een beetje tussendoor uh, doorheen kunnen horen... bij, uh, bij uh, Maren Citizen, om maar even een voorbeeld te noemen? Ja, in de andere situaties wel. Alleen nu met de demo erop, uh, dan ja, weet je, iedereen pitcht uh, één demo, iedere act. Hm? Ja, en dit was, uh, dit was een heel erg traag, maar wel heel erg vies vuig nummer. Dus ja, zo, zo, zo uh, uitgekleed was het niet, nee. zeg maar. Nee. Maar ja, ze zijn wel heel veelzijdig. En dat hoor ik er dan wel in. Want het mm. was weer echt een hele andere kant dan wat we van ze gewend zijn. En uh, ja, veelzijdige band sowieso. Ja. ja.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 In dit geval was ook een producer, een, een, iemand van een platenlabel en nou Demi van 3 voor 12 Noord-Holland. Dus het ja, dat... uh, was een mooi, uh, mooi veelzijdig clubdiep. Ja. En uh, eigenlijk hadden ze, uh, hadden ze allemaal iets anders. En ik vond het wel grappig. Er was één vergelijking met uh, Nine Inch Nails. Die werd gemaakt door David Kosten. Die is een uh, manager bij uh, Caroline Benelux, label. Ja.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 Uh, oh, ja, we gaan een beetje naar de afsluiting toe uh, van, uh, van het gesprek. Uh, want uh, ja. jullie hebben er drie gehad. Hoe, uh, hoeveel komen er nog? Uh, we hebben er volgens mij. Uh, nou, in ieder geval. Ja, we gaan voor mij nog het hele voorjaar door. En uh, het leuke is wel: de volgende uh, en de keer daarna, dus 23 februari en 23 maart, mm. hebben we twee specials. Uh, 23 februari hebben we een hardrock en een special. Daar hebben we heel veel uh, aanmeldingen in gekregen.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 Kleine klap van de drummer uh, erachter. Minor Citizen met uh, Build on Sand, een van uh, de bands die de demo erop hebben gedaan. Ja, ja. leuk. Ja. Ken je hersen? Uh, Ja, nu wel. Jij ja, ja, kent ze hiervoor ook al. En steeds meer hoor ik er wat over. Ze ja. komen steeds vaker voorbij. Ja, en, en daarvoor hadden we uh, We Do It Anyway uh, van uh, Low-Edit Sound System. Ik kom uit Haarlem. Nog beter. Dat jouw stad natuurlijk. Precies. <laughs> ja. Ouder van. Ja, uh, het is, uh, bovendien, uh, Dylan van uh, Low Addict Sound System is een beetje ook de huisdienstjockey van, uh, van de Rob Agda wordt. Uh, dus ja, wat dat er gaat, uh, kan hij ook nog wel eens uh, gewoon de platen achter elkaar mixen. Dus...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 Uh, maar dan uh, zit ik waarschijnlijk in mijn eentje dat uh, te doen. Oh ja, nou, met want, de, want, het de avondklok. We uh, de avondklok natuurlijk nog. Hè? Spanning. Ja, ja dus, uh, want ik denk dat we er nog niet van af zijn over een week of vier. Dus, nee, uh, ik denk dat uh, ook wel. Uh, goed. <laughs> uh, we hebben nog, uh, nog een uh, hip hop, Want uh, Kai maakte die verwijzing ook al in de demo drop. Um, want dat is ook nog, uh, nog iets wat, uh, wat we hebben. MC Lost. En dan heb jij...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 en mijn vijf en mijn vijf dus ik ben safe Ik zal bellen of ze hangen op dat zo een week Het is ijs op maar mijn vijf dus ik mijn boeken En mijn stellen af voor vijf nu wil ik mogen En mijn vijf en mijn vijf dus ik ben safe Ik zal bellen of ze hangen op dat zo Niks aan je beloftes dus kom die dingen hier niet faken Zie niks over het hoofd, ik geef die steek als zo bekeken Mijn pace belast, mijn pace Ze willen mee, maar ga niet weten Zien alleen wanneer we shine, maar we shine door het zweten de feestjes, eerst naar feestjes En nu liever op occasions Aan het kijken voor VW's, nee Ik kan het nog niet baaien, maar het wasje van mijn brain En het kleinste van mijn ziel is deze dagen Prio 1, je mogen open overeen Wanneer die shit lukt, indruk Fuck heb je dan maar één, en ik ben tap in Winston, ik voel me zoals Sam er me niks meer te bewijzen, maar nog Zoveel om te zeggen, mensen denken van zijn nekken Maar dat is niet eens de helft Ik zet stekken, nu op stekken Kan mezelf niet meer verwennen Worden strenger, met de week is al een hele nieuwe level Goed is goed, maar het kan verder, beter, beter Maar perfectie is het of wat ik streel Ik tong de lange smaak de ass, daar ben ik weer weg. Kusje voor mijn wimp, daar ben ik weer weg Dit is niet meer moeilijk, ik weet goed hoe ik mezelf red Mijn blik is vuur en mijn glas taak red Ze zeggen dat last pit, maar het lijkt of ik confess Let's go cool. Het is thuis ook mama en mijn stellen af of fijn nu wil ik mogen cash. En mijn rennen ken me rap, je super safe. Zo'n bellen of ze hangen op de zo en hij zult maar m'n resten, zeg m'n koken En mijn stijlen af, of fijn, nu wil ik mijn cash yeah. En mijn wijn, ik en mijn rijd, dus ik ben safe Ze bellen of ze hangen, Seconde na seconde, ik kan alles in de gaten Money niet de norm, waarom merk ik zo veel waardig? Had alleen een droom en hoop, dus heb ik niks te maken Wat ze vinden of verzinnen, ik ben ergens aan het varen We beginnen pas, bereik je op gevoel, dat is die blinde pas. Altijd schat, bleef lachen, wat ik ken die kracht In de klas, altijd al die nigger die die shit niet zag